Reputatiecoaching Podcast nummer 87. Vorige week heb je kunnen luisteren naar het eerste deel van het interview met internetmarketeer Karel Genen. En vandaag heb ik het tweede deel voor je. Ik hoop dat je deel 1 van vorige week leuk vond en dat je er nu naar uitkijkt om deel 2 te beluisteren.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 De titel van de presentatie is Delen is het nieuwe vermenigvuldigen. Bovendien heb ik ook nog een zestiental uitspraken, citaten, quotes en aforismen met je gedeeld met als thema geven en delen. Eerder deze week heb je hopelijk ook de presentatie Content Marketing voor je reputatie online zien komen. Ik ben benieuwd wat je van deze presentaties vond. Heb je nog nieuwe dingen gehoord of heb ik alleen maar open deuren ingetrapt en allemaal dingen verteld die je al wist? Op zich kan ik me voorstellen dat je het meest al wel wist... want het publiek dat ik beide avonden had... moest ik vanaf de basis aan de hand meenemen. Maar wie weet heb je er toch nog iets van opgestoken. In de podcast van vorige week heb ik je verteld over Guerrilla Mail... om een tijdelijk e-mailadres te kunnen gebruiken. Heb je er al gebruik van gemaakt? Oké, okay, er zijn honderden van dit soort services. Daar ben ik me ook van bewust. Maar het leek me leuk om je in elk geval eens kennis te laten maken met één zo'n service. Wellicht dat ik binnenkort een keertje een artikel schrijf over meer van dit type diensten. Vandaag heb ik een andersoortige tip voor je ten aanzien van e-mail. Heb je ook wel eens dat je soms in de toekomst een mail wil versturen... en daarom maar een aantekening in je agenda of andere tool plaatst... zodat je op die dag de mail kunt typen en versturen? Dat hoeft niet meer zodra je gebruik gaat maken van de site LetterMeLater. Je moet een account aanmaken dat je koppelt aan tenminste één bestaand e-mailadres. Maar je kunt ook meerdere e-mailadressen aan één LetterMeLater account koppelen. Standaard kun je gebruik maken van de gratis versie. Daar kun je bijvoorbeeld maximaal 30 mails per maand versturen met een maximum attachment grootte van 2 megabyte per e-mailbericht. En voor 19,95 dollar per jaar kun je je account upgraden naar bijvoorbeeld 400 e-mails per maand en een maximum attachment grootte van 10 MB. Om een e-mail op te stellen klik je bovenaan op Compose. Dan kun je kiezen vanaf welk e-mailadres je de mail wilt versturen en natuurlijk moet je ook de ontvanger opgeven en het onderwerp. Bij het veld when to send kun je de exacte datum tijd opgeven dat de mail verstuurd moet worden. Verder heb je de beschikking over een mooie rich text editor om je mails op te stellen. Kijk er eens naar, surf naar www.lettermileter.com, meld je aan en bedenk eens een leuke toepassing. Laat me niet weten onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl 87. Dan is het nu tijd om over te gaan op deel 2 van het interview met Carol Genen. Voor het geval je deel 1 eerst nog eens een keer wilt beluisteren... dan verwijs ik je naar podcast 86. Net zoals in de vorige podcast... heb ik niet een volledige transcriptie van het interview in de tekst opgenomen. In de show notes lees je alleen mijn vragen. En wil je weten wat Karel hierop antwoordt... luister dan naar de podcast. Ik zal overigens binnenkort het interview in zijn geheel online zetten. Ja, we hadden het al even over blackhead-technieken zo net. Google deelt natuurlijk van die manual, van die manual penalties uit... En mijn ervaring is, wat ik zo gehoord heb... dat ze voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika enzovoort... schering en in inslag zijn. En daar is zelfs tegenwoordig een aparte bedrijfstakken gestart... om bedrijven te helpen om met het terugkeren in de zoekresultaten... als ze eenmaal een penalty hebben gekregen. En zonder in details te hoeven treden... heb jij al eens te maken gehad met Nederlandse klanten... die een zogenaamde manual penalty hebben gehad. Kun je daar iets meer informatie over geven... over hoe je daarmee bent omgegaan en wat het resultaat was? Nee, we, ja, we hebben één keer een, een klant gehad die heeft een manual penalty gehad... En daar was het vooral een kwestie van communiceren met Google... wat er gebeurd was. En dat is ook al een hele tijd geleden. En dat is eigenlijk opgelost. Maar wat je steeds vaker ziet... want natuurlijk zo'n manual penalty... dat is voor Google ontzettend veel werk. Dus waarom mm -hmm. zie je die vooral in de VS en de, en de Verenigd Koninkrijk omdat dat gewoon de grootste, uh, ten eerste omdat dat Google daar ook zit bijvoorbeeld, het Engelstalig. Dus we hoeven daar geen anderstalige mensen voor op te leiden. Plus het zijn vaak ook de grote partijen die zo'n manual penalty krijgen. Ja, zoals laatst uh, op eBay. Ja, bijvoorbeeld. Tuurlijk, dat is ook logisch. Google heeft ook maar een x aantal mensen. Dus hun resources zijn in principe ook beperkt. En dan zullen ze natuurlijk achter de, de websites aangaan waarmee ze een, een voorbeeld kunnen scheppen. He, want iedereen hoort van eBay, oeh, oe, daar zal ik ook maar op gaan passen. He, dat, dat heeft veel meer effect dan dat je tien kleine MKB'ers gaat aanpakken. Ja, daar, daar zal niemand wakker van liggen bij wijze van spreken. Dus dat is de reden dat je dat vooral in, in, in die landen en, en vooral bij grote bedrijven hoort. Wat je wel heel vaak ziet, zijn tegenwoordig de zogenaamde handmatige acties in de webmaster tools. Ja. Dus ik ga me heel even bijpakken, Eduard, zodat ik zeker de goede benaming geef daaraan. Maar ik ga er even vanuit dat iedereen die luistert een Google Webmaster-account heeft aangemaakt. En die ook regelmatig bekijkt. Heel in het kort, in de Google Webmaster Tools daar vind je alle informatie die Google over je website heeft. Geven ze tips over die pagina's kunnen we niet goed crawlen, die kunnen we niet vinden. Daar kun je een sitemap uploaden en. Daar vind je ook een stukje uh, handmatige acties onder zoekverkeer staat die. Dus maak eerst maar eens een, een Google Webmaster Tools account aan. Google even op Google Webmaster Tools. Dan vind je dat. Dat kun je gewoon met je Google account. Moet je even je website verifiëren. Nou, dan heb je daar toegang toe. En dan vind je onder het kopje zoekverkeer vind je handmatige acties. En daar vind je handmatige webspam acties. Maar volgens mij zijn dat semi-automatische uh, webspam acties omdat we laatst, uh, we krijgen steeds meer klanten die inderdaad daar een bepaalde tekst hebben staan. Bijvoorbeeld, uh, we hebben gezien dat uw website heel veel pagina's bevat die heel weinig waarde bieden. Ja, dat toevallig heb ik ook wel eens gezien. Zo, ja. ja, toevallig heb ik er zo laatst eentje gezien, van de week nog zelfs, van een affiliate website. Ja, en dan is dat best wel, uh, best wel lastig inderdaad, want dan zul je dus daar actie op moeten ondernemen. Nu, voor de luisteraars is het vooral interessant om allereerst te kijken of je daar inderdaad ook een handmatige actie ziet. Dus of Google daar inderdaad iets heeft gedaan aan je website. En normaal staat er geen handmatige webspamacties acties gevonden. Dus dan is alles goed. Staat er wel iets, dan weet je dat er iets aan je website schort. En dat je dat moet aanpassen. En daarna kun je weer een, een her aanvragen bij Google. Zo heb ik ook een tijdje gehad dat er uh, twee pagina's op een site... die ik, iedere keer een, een duo pagina die hadden dezelfde titel. En daar gaat Google dan ook over waarschuwen. Van, joh, die hebben dezelfde titel, dezelfde meta omschrijving Ja, dat klopt. Dat, is, uh, dat, dat vind je inderdaad onder het stukje. Even kijken. Ook wel heel interessant inderdaad. HTML-verbeteringen HTML -verbeteringen. volgens mij. Ja, ja inderdaad. HTML-verbeteringen. En dan kun je inderdaad zien of je dubbele titels hebt... en dubbele meta-descriptions. Nu zul je daar overigens niet zomaar voor gestraft worden... Uh, maar het is wel heel gebruiksvriendelijk om gewoon unieke titels te hebben. Maar ik weet ook wel weer, en dat is ook wel belangrijk, bij webshops en dergelijk... waarbij je bijvoorbeeld een product hebt met tien varianten... dat het heel lastig is om daar overal weer een echte unieke titel en meta-description voor te schrijven. Maar inderdaad, in de Google Webmaster Tools, en dat is een tip die ik mee wil geven... ga daar eens doorheen, daar haal je heel veel informatie uit. Ja, dat is heel nuttig inderdaad. Ik zeg het ook vaak tegen de luisteraars... registreer je daar nou gewoon, hou het in de gaten je krijgt gewoon tips in de praktijk van Google. Ja, inderdaad. En doe je, doen jullie ook eigenlijk... Uh, je noemde het niet, maar doen jullie ook Facebook-marketing... Of, of helemaal eigenlijk niet? Uh, jawel, jawel, jawel. Wij doen, uh, wij doen uh, zeker Facebook-marketing. Eigenlijk, uh, eigenlijk best, wel, uh, best wel regelmatig. En dat is ook echt wel uh, sterk in opkomst. En vooral het, het, het stukje adverteren is... ja, dat, dat wordt heel interessant. Om even een heel kort, uh, uh, kort te illustreren. Je hebt nu de mogelijkheid... Ik ben, ik ben pas vader geworden. Uh, sinds twee maanden. Dus ik geef af en toe nog uh, voeding. Snachts aan mijn kind. Mm -hmm. Nog vergeten? Ja, dankjewel, dankjewel. Je hebt bij Facebook de mogelijkheid. om te targeten op. let op. mannen. tussen de. Uh, laten we zeggen, 20 en de, uh, uh, en de 40. die onlangs vader zijn geworden. En je kunt op tijd selecteren. Dus wat je zou kunnen doen. want wat bijna iedere. Ouder doet die s'nachts voeding geeft. Die pakt zijn iPhone erbij. <laughs> en die gaat op Facebook zitten. En het is maar even een heel. Een, echt een voorbeeld. Maar wel het illustreert wel echt. Wat de, hoe perfect je kunt targeten. Nou, fantastisch. Je zou dus gewoon een advertentie kunnen maken. Die s'nachts wordt vertoond. Speciaal voor mensen die s'nachts voedingen aan het geven zijn. Ja, En daar kun je dan weer. Heel, heel, bijvoorbeeld maar je Echt heel specifiek krijgt u last van een lamme arm... van het eten geven? Dit is echt... een, een, een, een heel concreet voorbeeld. Uh, misschien ook een beetje flauw, maar wel om aan te geven... hoe specifiek je kunt gaan. Bestel dan... Onze, ons armkussen om je kind te voeden. Ik zeg maar even <laughs> ja. iets. Nou, dat... dat soort advertenties... dat werkt natuurlijk als een trein. Die hebben een doorklikpercentage... van dan heb ik jouw dag en een conversiepercentage. Ja, gerichter als dat gaat het niet worden. Nu, Facebook heeft steeds... meer informatie... Dus Facebook adverteren is gewoon ontzettend interessant. Je kunt bijvoorbeeld ook richten op kleine bedrijven. Op directeuren van kleine bedrijven. Een leeftijd, geslacht, interessegebieden. Wat ze gestudeerd hebben. Wat voor baan ze hebben. In welke branche ze zitten. Welke interesses ze hebben. En dan heb je die zaken die ik net zei. Mensen die binnenkort gaan trouwen. Mensen die pas getrouwd zijn. Mensen die één jaar getrouwd zijn. Twee jaar, drie jaar, vier jaar. Je kunt het, je kunt het allemaal op targeten omdat wij zoveel informatie aan, uh, aan Facebook geven. Ja, we vertrouwen het allemaal maar toe. Ja, ja, inderdaad. Nou, ja inderdaad. Nou, dat zou een heel andere discussie zijn, Eduard. Laten <laughs> we daar even, maar even niet op ingaan. <laughs> even niet op ingaan, inderdaad. Maar als, uh, als, uh, als, als ondernemer uh, liggen daar gewoon geweldig veel kansen. Ja, en dan is het wat anders. We hebben het over Facebook gehad, um, Google. Plus. Google Plus is natuurlijk een sociaal netwerk... dat je langzamerhand als bedrijf toch niet meer mag negeren. Wat is jouw mening over Google Plus... en hoe zie jij kansen voor bedrijven... die besluiten nu in te stappen... en actief te gaan worden op Google Plus? Google Plus. Ik wou bijna vragen... wat is het? Een beetje flow, maar... ik denk dat we echt wel kunnen concluderen... dat Google Plus niet is geworden... wat Google ervan had gehoopt. Google had gehoopt... Uh, Facebook in principe te overstijgen. Nou, dat is gewoon niet gelukt. Wat zie je ook, het zijn vooral... De online ondernemers die Google Plus gebruiken. En de, onder, ja, de meeste ondernemers zitten tegenwoordig online, dus, dus het is vooral een, een, ja, een, een netwerk voor bedrijven. Beetje meer richting LinkedIn, zou je bijna durven zeggen. En mensen die, heel, uh, ja, die, die echt de early adopters van de, van de tech zien. Dus, dus de mensen die ja, die, die, die, zeggen, die, die uh, virtual reality bril volgen. En, en, en Google Glass. Dat soort publiek. Ja, dat zit op Google+. Maar als je kijkt wat de, um, de, de hoeveel daarop gebeurt. Dan, dan is dat ontzettend weinig. Uh, maar het is natuurlijk wel het punt. Nou, waar, waar ik denk dat Google+. overigens heen gaat... Is vooral een, een verzamelplaats worden. Een accountverbinder worden. Waarbij ze eigenlijk. Ja, waarbij je alle verschillende dingen van Google. Onder één dak hebt. Of in ieder geval één entiteit geeft. Maar hoe dat precies gaat, gaat worden of zijn. Dat weet ik ook niet. Maar dat is een beetje het gevoel wat ik heb. Ja. Want een echte Facebook. Nou, dat, dat, dat gaat denk ik niet meer lukken. Nee dat verwacht ik ook niet. Maar als je dan ja. nou kijkt. Recent heeft Google, Google Plus helemaal vernieuwd. Tenminste Google Plus mijn bedrijf. Dat is ja. een soort portaal geworden, boordevol met diensten voor lokale bedrijven. Ze, adviseren, of ze, ze bieden daar bijvoorbeeld ook die Google-bedrijfspanorama's in. En stel nou toch dat bedrijven actief of enigszins actief willen worden. Wat, wat adviseer jij dan om te doen op Google Plus? Ja. Zeg je van nou, vul in van netjes je profiel, upload wat foto's en ga toch ook reviews verzamelen? Want daarmee je natuurlijk, val je wel op in de lokale zoekresultaten. Die van A tot en met G als je lokaal een bepaald product of dienst zoekt. Ja, nee, helemaal mee eens. En, en als je dat eens bekijkt ook, ook de evolutie van, uh, van, van Google uh, Mijn Bedrijf, Google Plus Mijn Bedrijf, dan zie je daar ook wel dat ze richting het ondernemers, uh, de ondernemersdoelgroep gaan. He, je ziet dat ze daar duidelijk dat, dat consumenten in principe minder aandacht krijgen bij Google Plus en dat bedrijven meer aandacht krijgen door bijvoorbeeld ook dus dat Google Plus Mijn Bedrijf. Ja. Nu, uh, ik heb of, overigens, want dat is wel een belangrijke, er zijn misschien veel mensen die al die twee Google Plus pagina's hebben op dit moment. Waarom? Heel vroeger had je Google Maps... en daar had je een Google Places account, zo heet dat. En daarmee kwam je dan in Google Maps te staan in de zoekresultaten. Ja, dat is al heel lang geleden dus aanstekers. In internet ja. En daar hebben ze automatisch Google Plus pagina's van gemaakt. Maar voordat ze er automatisch Google Plus pagina's van maakten had je als ondernemer ook de mogelijkheid... om zelf een Google Plus bedrijfspagina te maken. Dat hebben heel veel mensen gedaan. Met als gevolg dat je twee pagina's hebt. Eén Places Google Plus pagina... en één Bedrijfs-merkenpagina. Nu op mijn weblog heb ik dus deze week, vorige week... een artikel geschreven hoe je die twee pagina's kunt samenvoegen. En het voordeel daarvan is... want de reviews zitten bijvoorbeeld in de uh, Places Google Plus pagina... Mm -hmm. Maar alle volgers, die heb je natuurlijk op je merkenpagina gehad. Ja. Nou, en door die twee samen te voegen, merge je alles. Krijg je je reviews komen samen. Je bent dan ook een geverifieerd lokaal bedrijf. Nou, en ik hoef jou nu uit te leggen, Edewacht, omdat je ook bedrijfsfotograaf bent van Google. Het voordeel is dat dan ook die bedrijfsfoto's, of in ieder geval die, die, die, die 360 van de binnenkant, die wordt dan ook meteen samengevoegd daarmee. Ja. Dus mijn advies is, maak een Google Plus mijn bedrijf. Vul die inderdaad helemaal netjes in. Probeer inderdaad reviews te verzamelen. Uh, altijd mooi meegenomen. En kijk ook eventjes of je nog een oude pagina hebt. En uh, koppel die dan even aan elkaar. Ja fantastisch. Ik zal ook voor de luisteraars een link naar je weblogartikel daarvoor over opnemen. In de, als ik de, het interview live zet omdat ze er gelijk kunnen doorklikken. Want dat is heel ja, waardevolle echt. informatie als ze dat uh, kunnen doen. Wat ik dan nog als tip wil toevoegen. Zelfs kan het ook nog gebeuren dat je een aparte vermelding hebt... die je nergens anders ziet als je gaat zoeken in Google Google Mapmaker. Het is mij een keer overkomen bij een, bij een klant. Dat ik zag van, die heeft, had inderdaad twee Google Plus pagina's. Twee verschillende. En ook nog eens een keer een, een Google Mapmaker. Dus hij had eigenlijk drie pagina's. En dat, dat, die Mapmaker hebben we verwijderd. En toen vervolgens die andere samengevoegd. En toen kwam het uiteindelijk weer netjes op zijn pootjes terecht. Dat klopt. Dat, uh, die, die, ja. dat is een beetje het nadeel van Google Eduard. En dat zullen jou, jouw luisteraars... inmiddels misschien ook al wel hebben ondervonden. Ze proberen heel veel. Um, om nog maar een voorbeeldje te geven. Ik heb daar toevallig gisteren over geblogd nog. Ze hebben Google Plus... dat is belangrijk, dat hoort ook bij Google Plus. Google Altership. Dus als jij een artikel schrijft... en je laat Google weten dat bijvoorbeeld Eduard de Boer... dat artikel heeft geschreven... en dat is gekoppeld met jouw Google Plus profiel... dan laten ze in Google jouw fotootje zien langs dat resultaat. Nou, die foto's zijn nu weer weggehaald. Ja, klopt. Oh, sinds vorige week. Ja, sinds vorige week inderdaad. Dus om me aan te geven, eerst focus, focus, focus. Ah, dan, dan krijgen we foto's erbij. Ja, en dan zei Google op een gegeven moment, ja, we gaan de foto's toch weghalen, met als reden. Um, het had een stukje met, uh, met design te maken. En, en het, het werd een puinhoop. Overigens las ik gisteren op mijn weblog een reactie van iemand die zei, uh, ik vermoed dat het vooral is omdat ze gewoon minder AdWords inkomsten hebben, omdat de natuurlijke resultaten op die manier te veel aandacht trekken. Ja, die krijg je meer klik Ja, dat uh, ja, daar, daar, uh, daar, daar voel ik ook wel iets voor, dat zou ook wel mogelijk kunnen zijn. Maar even dus met Google, dat is het nadeel van Google, ze veranderen heel veel elke keer komt er wel nieuws, dan gaat er weer wat weg, dus als ondernemer is het gewoon heel erg lastig om daar ja, altijd bovenop te blijven zitten. En dat, ja, dat is wat ik ook altijd wel probeer door de content die ik in ieder geval deel. Om daar wel te zorgen dat ondernemers daar bovenop blijven zitten. Ja. Ja, het is gewoon belangrijk om goede, waardevolle actuele informatie te bieden. Zodat ze weten waar ze aan toe zijn. En wat ze wel en vooral ook niet moeten doen. Ja, precies. En dan is over video. Video neemt steeds een belangrijke rol in, in de hele online wereld. Ik las vanmorgen nog dat, dat inmiddels al bijna zo'n 100 uur video per minuut alleen al wordt geüpload naar YouTube. En er wordt ook nog allemaal meer. Jij bent erg actief met Google Plus Hangouts. Dat zie ik iedere keer met die Hangouts on air, of die uh, Answers On Air noem je ze. Mhm. Mm wat zijn jouw ervaring met video en het op die manier bieden van content. En hoe reageren je kijkers erop en de klanten? En pas je ook al videomarketing toe voor je klanten? Uh, ja, wij passen inderdaad ook, ook videomarketing toe voor onze klanten. En dan proberen we dat vooral door te trekken in het concept content marketing. Mm -hmm. Dus interessante content delen. Niet pushen met je advertenties, niet pushen met je aanbod. Maar door die interessante content te delen, daardoor krijg je een voorkeurspositie bij jouw potentiële klanten. En daardoor worden ze ooit klant bij je. Wat ik net vertel, die laatste twee zinnen, dat was wat ik versta en wat ik vind dat content marketing is. Dus, misschien voor jouw luisteraars, als ze willen weten wat content marketing is, wat dat echt is, moeten ze die zin eventjes terugluisteren. Want dat is in één een, in, in een een zin wat content marketing echt is. En daar is videomarketing een heel geschikt medium voor. Wij zelf hebben er hele positieve ervaringen mee, Eduard. Het is in het begin een beetje zoeken geweest... over welke onderwerpen gaan we het hebben. Uh, en de ene keer heb je wat minder luisteraars... en de andere keer wat meer. Maar we zien dat dat steeds verder groeit. We zien dat er best veel interactie is tijdens zo'n Answers on Air. Dus je hebt eigenlijk twee, twee voordelen daaruit. Enerzijds heb je een live moment... waarop mensen live vragen kunnen stellen... en het gevoel hebben dat ze ook echt met mij aan het praten zijn. Wat ja. dan ook echt is. Dus dat biedt weer een stukje... Dat, dat, dat uh, verkleint de afstand tussen mijn potentiële klanten ja, en mijzelf. Mm -hmm. En anderzijds is het content die we meteen op YouTube kunnen plaatsen... en wordt het nog in, uh, tot het einde der dagen nog teruggekeken. Ja, dit blijft gewoon vindbaar natuurlijk. Juist. En nog een ander belangrijk punt. Wij zijn nu aan het bezig. Uh, dat, doen we nu, dat doet Lianne vooral. Lianne is onze blogmanager bij karelgenen.nl. Die hakt de video's in stukken... met de verschillende vragen die er binnenkomen... En die schrijft nog een textuele samenvatting daarvoor. En die plaatsen we dan in stukjes ook nog eens op onze weblog. Waardoor de mensen hapklare brokken krijgen... dat ze geen heel, heel Anders on air moeten bekijken. Maar als ze een bepaalde antwoord op een bepaalde vraag willen weten... kunnen ze even of de video bekijken of de tekst daaronder lezen. Omdat we ook wel merken dat er veel mensen zijn... die liever de tekst lezen dan de video willen bekijken. Nu, samengevat, videomarketing. Heel interessant. Het is in principe, kost het helemaal niet zoveel... En je haalt er ontzettend veel content uit die ook nog lang houdbaar is. Ja, eh, ook en, en herbruikbaar zoals je al zegt in weblog. Ja. En, en eventueel nog als audio kun je hem ook nog apart neerzetten. Of zoals ik nu, ik doe het er nu andersom. Ik verzamel audio. Maar gezien de, de, de lengte van het interview heb ik zoiets van, nou dat ga ik. Ik ga hem ook splitsen in een paar onderdelen. Om het ook in wat meer hapklare brokken te hebben. Ja. Want daarmee maak je het gewoon ook voor de luisteraars wat, wat ja. beter behap, letterlijk behapbaar dan ook. Ja, inderdaad. En als laatste een open vraag die je mag invullen van mij hoe je wilt. Wat is jouw advies voor bedrijven en ondernemers die zich beter willen presenteren op internet? Je gaf ze net al even die, die essentie van, van content marketing. Je zegt delen, delen, delen, delen. Maar wat is een samenvatting van jouw advies voor bedrijven die zich beter willen presenteren op internet? Anonu, gewoon heel kort en krachtig. Het ja. allerbelangrijkste is, is dat je uitgaat van je bedrijfsdoelstellingen. En dat je van daaruit terugwerkt. En niet andersom. Niet Ik moet SEO, ik moet SEA. Nee, ga eens terug. Ga eens terug naar de basis. En maak eens een duidelijk. Wat, wij, wat ik bijvoorbeeld heel vaak zie. Bedrijven hebben geen marketingplan. Bedrijven hebben geen businessplan. Bedrijven hebben vaak niet eens een helder businessmodel. En mijn, mijn, mijn al, nummer 1 advies is. Zorg daar eerst voor. Weet wie je doelgroep is. Weet, ga eens praten met je doelgroep. Wat hebben ze nodig? Waar zitten ze? Vraag het ze letterlijk. En dat is waar bedrijven zich niet mee bezig moeten houden. En dan daaruit volgt. Oké, okay, dat betekent dat we daar aanwezig moeten zijn. Dat we dit verhaal moeten vertellen. We weten ons businessmodel. We weten dus ook wat het op moet leveren. Wat het mag kosten. En dan ben je op die manier daarmee bezig. Maar dat wordt vaak overgeslagen. En ik, ik ken het ook van mezelf. Je bent ondernemer en je wilt ervoor gaan. En in het begin werkt dat nog wel. Maar dan kom je op een punt dat je echt wil groeien. Ja, en dan loop je tegen het feit aan dat je eigenlijk geen plan hebt. En daar draait het toch wel om. Dus een, een goed marketingplan. En heel belangrijk, uh, wie is je doelgroep? En het klinkt heel flauw, maar dat is zo belangrijk. En ik durf ja, mijn hand voor in het vuur te steken. Er zijn de helft van de ondernemers... die weten niet goed wie hun doelgroep is. Die weten het gewoon niet. Die denken het wel te weten, maar die weten het niet. Ik ga eerlijk zijn... Ik weet ook nog onvoldoende wie mijn doelgroep is. Dat is iets waar ik dagelijks mee bezig ben. Om daar meer informatie uit te krijgen. En door me daarmee bezig te houden, weet ik hoe ik me online moet presenteren. Ja, nou dat is wel heel sterk. En eigenlijk inderdaad, toch terug naar de basis. Niet CO en CA enzovoort... of Facebook like- en win acties als, als doelstellen. Maar want dan nee. krijg je een soort doelmiddelenverwarring. Eerst terug ja. naar de basis. Kijken naar wie is je doelgroep. Wat zijn, wat zijn je daadwerkelijke klanten? Wat zijn je prospects, wie kunnen die ambassadeurs worden. En daarop focussen met je businessplan. In je marketingplan. Juist, juist, juist, juist. En het businessmodel, ook een hele belangrijke, ja. Eduard. Er zijn, die beginnen te ondernemen... En, en dan weten ze eigenlijk niet eens hoe ze geld gaan verdienen. Ja, dan, daar zeg ik dan van... ja, dan kun je beter gewoon... dan, nou, dan moet je in ieder geval niks op internet doen. <laughs> Sterker nog, dan moet je gewoon niet ondernemen... als je niet weet hoe je je geld gaat verdienen. En dat klinkt heel negatief misschien... En heel, heel maar zo is het helaas wel. Dat, ja, en ik moet ook zeggen... Ik, ik krijg ook heel veel van dat soort vragen van mensen... Kun je me daarmee helpen, Karel? En dan zeg ik, ja, hoe ga je geld verdienen? Ja, dat weet ik nog niet. <laughs> Als ik maar ja. goed score. Hè? <laughs> ja, ja, daarom. Ja, ik wil eerst hoog scoren in Google. Ja, zo werkt het helaas niet. Nou, Karel, ontzettend bedankt voor al je antwoorden en al je uitleg. Ik weet zeker dat je ook hiermee een enorme to-do-lijst hebt gecreëerd... voor de luisteraars. In ieder geval ook voor mijzelf. En voor het geval nog niet helemaal duidelijk was voor de luisteraars. Waarom moeten ze Karel Geen inhuren? Waar kunnen ze allemaal meer informatie vinden? En hoe kunnen ze het beste met karelgeen.nl in contact komen? Ik zou zeggen... Barst los met je commerciële pitch. De floor is yours. Oké, okay, nou ga ik het heel kort houden. Um, zoals ik al zei, het, het draait vooral om delen. Dus wat ik vooral de mensen wil vragen is. Ga naar karelgene.nl. Dat is mijn weblog. En daar vind je zoveel gratis informatie. Dat je eerst daar maar eens mee, uh, mee aan de slag kunt gaan. Um, wanneer je dat hebt gedaan en je wil echt verder. Dan heb ik. Dan heb ik in principe twee bedrijven... waar je eens zou kunnen kijken. Ik zeg niet dat je naartoe moet gaan... maar ik zou het leuk vinden als je daar eens naar gaat kijken. Op karelgenen.nl staat helemaal bovenaan... een tapje met cursussen. En daar verkopen wij online cursussen. Bijvoorbeeld ook op het gebied van SEO. Dat zijn cursussen die je online... thuis kunt volgen. Daarbij ondersteun ik je via mail... via het forum. Je doorloopt een aantal hoofdstukken. En op die manier leer ik jou. En dat is het punt van karelgenen.nl... Ik leer jou op een praktische manier hoe je om moet gaan met SEO. Dus of in dit, in dit geval als voorbeeld SEO. En de doelstelling is, van mij is altijd, en dat is ook de, de, de payoff uh, onder mijn logo, praktisch over internetmarketing. Dus mijn doel is, als je een cursus van mij volgt, dan ga je weg met iets waarmee je uit de voeten kunt. En niet met een hoop theorie waar, hij, waar je eigenlijk nog niet weet wat je er nu mee kunt. Dat is het cursusverhaal voor als je het zelf wil leren. Wil je het uitbesteden of wil je advies hebben of wil je samen met mij en mijn team gaan, uh, de, de online markt gaan veroveren? Dan is jargon.nl, dat is y-a-r-g-o-n.nl. Dat is mijn online marketingbureau. Dat, uh, dat heb ik dus samen met Henk-Jan, Dulon Barre. En daar kunnen we jou uh, verder helpen met al jouw online marketing vraagstukken. Nou, dat was een hele mooie promotie. Niet commercieel getint, het spreekt ja. wel aan moet ik zeggen. Klinkt heel goed. Nou Karel, nogmaals enorm bedankt en wellicht tot in een volgende uitzending. Prima, heel graag gedaan Eduard. Hiermee komt er dan ook weer een einde aan deze podcast. Heb je het vol weten te houden tot hier? Heb je trouwens goede dingen opgestoken uit de verhalen van Karel Genen? Daar ben ik wel benieuwd naar. En Karel natuurlijk ook. Geef je reactie onderaan de show notes op www.reputatiecoaching.nl slash 87